3 uur Freddy van teijn met het NOS journaal de bezwaren van negen blokkeervriezen tegen het opslaan van hun DNA... zijn deels, uh, deels gegrond verklaard. De negen waren eind 2017 betrokken bij een actie op de A7. Van vijf veroordeelden mag het DNA niet worden opgeslagen... in de databank van het NFI. Bij twee mensen zijn fouten gemaakt. Van twee anderen mag wel DNA worden opgeslagen. De actie waar de negen eind 2017 bij betrokken waren... was een blokkade van de A7. Ze wilden de snelweg afsluiten... ...om te voorkomen dat anti-zwarte pietbetogers... ...de Sinterklaas-intocht in Dokkum zouden bereiken. In Fijnhuizen in Drenthe is een man ontsnapt uit de gevangenis Esserheem. Bij de zoektocht naar hem worden onder meer honden en een helikopter gebruikt. Het is niet duidelijk hoe de man heeft kunnen ontsnappen. De politie waarschuwt mensen die hem zien... ...om niet zelf op hem af te stappen, maar het alarmnummer te bellen.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 De Turk I schoot in 1983 in het koetsiertje zes mensen dood. Hij werd veroordeeld tot levenslang. Zijn verzoek om gratie werd steeds afgewezen, de laatste keer in februari. Met het argument dat de situatie van de nabestaanden schrijnend is. Volgens de rechter is dat geen goed argument om gratie te weigeren. En moet minister Dekker opnieuw naar het gratieverzoek kijken. Op een rommelmarkt in Brussel is een tekening ontdekt... van de 19e-eeuwse kunstenaar Laurens Alma-Tadema. Het gaat waarschijnlijk om een portret van zijn nicht. De tekening is nu in het bezit van het Fries Museum in Leeuwarden. Het weer, wolkenvelden en wat zon. Vooral in het midden en zuiden van het land ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is er veel zon, maar er is ook nog wat sluierbewolking. Het wordt morgenmiddag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de N208... ...zassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom 2 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja, natuurlijk is het hier een breakdown, jongens. Het is 4 over acht en dat betekent dat wij weer gewoon verder gaan waar we net het eerste uur zijn gebleven. Ik heb jullie natuurlijk beloofd dat ik twee knallers van tips voor jullie klaar heb staan. En ik wil daarbij uh, beginnen met uh, Oliver Heldens. Maar voordat we naar die tip toe gaan, heb ik uh, eerst uh, wat leuks. Oliver Heldens heeft namelijk het gevoel dat hij uh, bij optredens in Nederland iets meer de diepte in kan gaan met zijn muziek... dan dat hij het bus op andere plaatsen in de wereld gaat best wel interessant dus waar het over gaat ga ik je nu uitleggen uh, bij Nederlanders zit dansmuziek wel meer in de roots vertelt de DJ uh, die vrijdag en zaterdag uh, in de Maasilo in Rotterdam draait aan uh, nu.nl en we zijn iets meer dan educated, wat mij meer vrijheid geeft... om wat dieper op de muziek in te kunnen gaan. En ondanks dat draait Helders niet heel erg veel in Nederland. Ik draai wel regelmatig op Nederlandse festivals, maar de wereld is groot. Dus als je in Nederland alleen al vergelijkt met Duitsland... daar zijn er dan zoveel kansen meer om op te treden... omdat het land gewoon zo veel groter is. De laatste jaren is de 24-jarige Helders... en let even op 24 jaar, maar wat een talent... steeds vaker op, ook in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, ook in Azië. En daarbij geeft hij dus ook zelf aan... Ik ...zou het leuk vinden om uh, eens in Afrika te draaien. Daar ben ik dus nog nooit geweest op Zuid-Afrika. En hoewel zijn populariteit nu toeneemt... ...vindt Helms dat het, uh, op de, met, dat, dat het valt wel mee met de, -de dingen vindt, Hij wordt niet gestalkt, het is niet heel erg. Hij zegt ook, uh, daar, daar denkt hij ook zelf ook dan weer over na... ...van joh, hey, ik denk dat het bij iemand als Justin Bieber... ...honderd keer erger is. En laatst toen ik in New York was, ben ik wel een paar keer herkend... ...maar meestal blijven die mensen gewoon echt heel... Heel relaxed. Bij shows kan het natuurlijk wat hectischer zijn, zegt de DJ. Maar na een optreden ga ik soms naar de zijkant van het podium. Foto's, handtekeningen. Maar ja, weet je, dan komt het wel eens voor dat mijn toolmanager me weghaalt totdat mensen elkaar gaan duwen. Nou weet je, je bent bekend. Je hebt gekke fans, heb je erbij zitten. En dat, dat kan gewoon gebeuren. Hey, dus mijn eerste tap is ook van Oliver Heldens. Oliver Heldens uh, had onder andere al twee platen hier in de Your Breakdown. Uh, Chic Le Freak en uh, ook This Groove. Uh, hij zit helaas niet meer in de lijst. Maar ik hoop echt, bij de lieve heer, dat deze plaat er wel in komt. Fire in my soul, Oliver Heldens. Touch me like you never Touch somebody before you are made of your dreams mixed with champagne for sure do you ever want Oliver Heldens, Fire In My Soul. en ja, nou, Nu je hem gehoord hebt, dan moet je toch toegeven... dat dit gewoon een plaat is die in de lijst thuis hoort. Nogmaals, Oliver Heldens, Fire In My Soul. Als hij niet in de lijst komt, ga hem zeker even opzoeken. Op Spotify, of waar dan ook. Wat voor streaming die is, of waar je het ook kan luisteren. Topplaat, echt waar. Geweldig. Ik merk dat laatst dat ik veel meer weer... ook de dance scene aan het luisteren ben. En dan hou je dit soort platen. En denk ja, het, het is heel heerlijk, man. Als je dit gewoon op een festival hoort, ga je helemaal uit je plaat. Top. Hey, voor um, mijn tweede tip. Um, uh, wil ik, uh, in ieder geval dat, dat heeft ook wel een beetje te maken met uh, een, uh, ja, het verlies waar we het al eerder over hebben gehad. En we hebben het wel vaker aangebracht. Uh, natuurlijk over Avicii. Uh, vlak voor zijn dood vorig jaar op uh, 20 april uh, legde Avicii uh, de laatste hand aan mijn tracks. Die hij dus uiteindelijk toch niet helemaal afkreeg. En het was de plek. Uh, waar Tim Bergeling, zoals de zweet echt heette, het liefst was in de studio... waar hij vol passie tracks maakte. Toen zijn familie op zijn nog onuitgebracht werk stuitte... was er dan ook echt geen twijfel dat dat moest gewoon uitgebracht worden. De nagelaten tracks onder andere... hij liet een verzameling van bijna, on, bijna voltooid liedjes achter... samen met notities, e-mailconversaties en sms-berichten over de muziek. Zo vertellen de familieleden van de het zelf ook in de verklaring... De songwriters met wie Tim samenwerkt op, dit, in ieder geval op dat album... hebben het proces voortgezet om zo dicht mogelijk bij zijn visie te komen. En de opbrengsten van het album gaan naar de Tim Bergling Foundation... die zich dus inzet... Voor hulp aan jongeren met suïcidale gedachten. Um, mijn tip is dan ook SOS. Dat is de eerste single van het uh, album Tim. En dat zit vol verwijzingen naar, Avicja, naar hoe Avicii er aan toe was. Um, zo zingt uh, Aloe Black, die ze ook te horen is op plaat. Kan je mijn noodkreet horen? Kan je mij helpen mijn geest tot rust te brengen? Dus dat is ook meer dan terecht mijn tip uh, voor uh, mijn tweede tip voor deze week. Uh, Avicii, Aloe Black, Tim Bergeling. Het is een jaar, bijna een jaar geleden waar je ook bent, jongen. Ik hoop dat je dit hoort. En um, weet dat jouw muziek nog heel lang gedraaid mag worden. En uh, ik zal het zeker blijven doen, zolang ik, zolang ik leef. Avicii, Hello Black, SOS. Can you hear me, S.O.S. Help me put my mind to rest. bag Avicii, hallo Black. Ja, nogmaals... Tim Bergeling, Avicii, ik hoop dat je deze hebt gehoord. En uh, we hebben een hele mooie erfenis... van je gekregen, al had ik uh, die liever... Uh, ja... nooit gekregen, maar... afijn. Dat, was dus, dat waren mijn tips. We gaan ze even op een rijtje zetten. We hadden onder andere Fire In My Soul... Oliver Helwins. Echt een toplaat. Ik hoop dat we hem echt gaan tegenkomen in de lijst... en ook vaker gaan horen. Uh, SOS, Avicii, Allo Black, Eerbetoon aan een van de beste DJ's die uh, ja, deze wereld ooit, ooit heeft mogen kennen. Um, wij gaan in de tussentijd gaan we weer gauw door. Ik heb straks ook nog wel uh, wat, wat ander nieuws. Ik ben erachter gekomen dat hier in de studio... gelukskoekjes staan. En die gelukskoekjes... daar heb ik er eentje van gepakt. Dus ja... Ik hoop niet dat iemand daar heel boos over is. Ik ga jullie straks eens vertellen wat er in mijn boodschap stond. En uh, ja, ik, ik hoop dat ik uh, daarmee uh, jullie heel blij kan maken. Ik weet niet of jullie wel eens ooit een gelukskoekje hebben, hebben gegeten? Ja? Nee? Vingers? Niet dat ik het kan zien, maar het gaat een beetje om het idee natuurlijk. Ik kom gewoon een beetje slaaptekort, weet je. En dan kun je denk ik maar gewoon het beste gewoon doorgaan. In ieder geval met de muziek. Dan uh, doen we dat met de plaat die er eigenlijk het beste bij past. No Sleep, Martin Garrix en bon. Baan. Straks nog veel meer bij de Euro Breakdown. Maar geniet van die beste platen van de Europese bodem. Zie je hem zijn antwoord, dankjewel. In my mind hoorde je bij de Eurobreakdown. En ik zei dat er natuurlijk drie nieuwe platen zijn binnengekomen... waaronder een zeer hoog binnenkomen. En het is nu ook het moment om die dan aan te mogen kondigen. Uh, Jax Jones hebben we natuurlijk uh, onder andere al uh, met uh, uh, Play... hebben we die al gehoord. Maar hij heeft dus nu de samenwerking opgezocht... met niemand minder dan uh, Martin Solveig... en Madison Bear en Europe en Europa. En uh, daar is dus uh, de volgende collaboration uitgekomen. All Day, All Night... Je natuurlijk net bij The Breakdown. Jax Jones, Martin Solveig, Europa en Madison Bear hoorde je daar voorbij komen. Lekkere plaat, goed bezig. Hey, um, we hadden het er net over dat deze knappe jongen, hey, noemen we het een knappe jongen dan, die had een gelukskoekje gevonden. In ieder geval een hele doos met gelu gelukskoekjes. En nou heb ik er maar eentje gepakt en ik heb hem opengemaakt, opgegeten en dat papiertje er natuurlijk van tevoren uitgevist. Dan stik je erin. Dat is heel vervelend. En voor de mensen die niet weten wat een gelukskoekje is. Dat is volgens mij, als ik het niet vergis, een, een, een Chinese koekje. Dat is een Chinese traditie. Die breek je in tweeën. Daar zit een papiertje in met een boodschap. Speciaal voor jou. En mijn boodschap luidt. Met uw moed en daadkracht kunt u meer timide figuren meetrekken. Dus ik herhaal. Met uw moed en daadkracht kunt u meer timide figuren meetrekken. Er staat er niet alleen in het Nederlands in. Ik heb hem volgens mij ook nog zelfs in het Spaans. Con il tuo coraggio el il tuo dinamismo. Poi, sinceramente, anche l'indoro più pafida. Ik heb hem ook nog in het Engels. With your courage and your energy, you can carry others away. En voor de mensen ja, het is natuurlijk hier een breakdown. Ik heb hem ook nog in Duits. Dus dat was mijn gelukskoekje. Vond ik gewoon even leuk om te vertellen. Jongens, het is vijf voor half negen. Dat betekent dat wij straks weer naar de onthulling doorgaan van de nummer 20 tot en met 10. En uh, we hebben natuurlijk net al de nieuwe plaat van All Day and, uh, Night gehoord. Uh, van Jax Jones onder andere. En uh, dat ga je dus straks te horen krijgen waar die staat. Ik heb uh, in de tussentijd ook nog wel een plaatje voor jullie klaarstaan. Dat is zeker een lekker plaatje. En dat is uh, onder andere uh, Body and Loud Luxury. Was uh, gezakt in de lijst. Maar mag ik even in mijn handje klap, Hij is toch weer wat gestegen. Waar die honger staat, dat hoor je natuurlijk straks bij de Your Breakdown. Body, Loud Luxury en Brando. 2 a.m. love, gotta keep it, keep it down Don't wait around for a single now Give me some verb, I ain't talking down You wanna ride in the six? You wanna die in the six? But when I lean for the kiss You said I'll probably send you some bits And I'm like, hell nah Been waiting too long Hell no, nah, I want that cruel love and all my innocence, everybody.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 Luxury Brando met Body heerlijk goed bezig, jongens. Oh, allemaal bij de Your Breakdown: de 40 lekkerste platen van Europa. Hoor je hier voorbij komen? We gaan uh, zo uh, snel door, want uh, we hebben natuurlijk uh, uh, een aantal momentjes. Normaal gesproken, als Vanity en Patrick erbij zijn... Dan, dan spelen we altijd Je moet het maar weten. Maar in dit geval kunnen we Je moet het maar weten even niet spelen. Dus ja, dat, dat, dat, dat is even een dingetje. Dat moeten we ook opvullen. Maar dat gaan wij gewoon doen. Dat zo zijn wij hè, van de Euro Breakdown. Wij zijn gewoon altijd in uh, vol, eigenlijk in, in de charge, om het zo te zeggen. Hartstikke goed. Hartstikke lekker. En uh, voor de uh, trouwluisters van het programma... Ja, die weten dat er rond half negen... altijd een wereldberoemd persoon... naar de studio toe komt. Wereldberoemd. Echt waar. Bekend in Nederland, Brabant en omstreken. En ook in antwoord dus. Weet u dit al? Zei, zei het er al over uit? Volgens mij komt die, ja, hij komt volgens mij wel aangelopen. Nu, dus ik denk denk nu wel. Ja, dat was natuurlijk MC Vlaffel. Die kon al om half negen langs om de nummer 20 tot en met 10 aan te kondigen. Die ik ook allemaal erbij ga pakken. Ladies and gentle people, laten we dan maar eens gaan beginnen. Want vorige week hadden we natuurlijk een aantal nieuwe platen binnen... maar deze week hadden we ook drie nieuwe binnenkomers... waarvan er eentje dus op nummer... Oh, ik wou het bijna zeggen. Nee, op plek 20 hebben we deze week 365 van Z en Katie Perry staan. Leuk om te weten dat hij nu acht weken in de lijst staat. Hoogste plaats was plek 6 en hij stond vorige week nog op plek 14... Op plek 19, net als vorige week, What I Like About You, Jonas Blue en Theresa Rex. Staat nu drie weken in de lijst en ja, is niet hoger gekomen dan 19 tot nu toe. Maar wie weet, we gaan het nog meemaken. Alle kaarten liggen nog open. Op plek 18 hebben we Think About You, Kygo en Valerie Broussard. Staat nu acht weken in de lijst en staat nu op plek 18. Vorige week op plek 17 en de hoogste notering is plek 11 geweest. Op plek 17 Roadrunner, Leandro da Silva, Divoli en Markward ...stond vorige week nog op plek 15, is twee plaatsen gezakt... ...staat nu zes weken in de lijst en de hoogste notering was plek 12. Op plek 16 No Sleep, Martin Garrix en Bon... ...staat nu zeven weken in de lijst en stond vorige week op plek 18... ...de hoogste notering van deze plaat was plek 11. En In My Mind, De Noro en Gigi Ancastino... Staat 39 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 12. Staat nu op plek 15 drie plaatsen gezakt. En heeft op zijn hoogte op plaats 1 gestaan. All Day, All Night, Jax Jones, Martin Solveig en Europe. Staat op plek 14. Dat is dus de nieuwe binnenkomer en de hoogste binnenkomer van deze week. En op plek 13 hebben we Inside My Head, AudioJack. Staat nu vier weken in de lijst. Heeft op de hoogste plaats gestaan voor zichzelf als plek 11. En op plek 12 hebben we Body Loud Luxury en Brando staat ook 39 weken in de lijst. De hoogste notering die hij tot nu toe in de lijst heeft gehad is plek 4. En heeft vorige week op plek 13 gestaan. Op plek 11 hebben Promises Calvin Harris en Sam Smith. Het staat nu 33 weken in de lijst. De hoogste plaats die hij tot nu toe heeft gehad is plek 1. Het stond vorige week op plek 10. Dan gaan we naar plaats 10 toe. Daar staat... Kevin Fisher en met Jack Back en 2000 Freaks Come out. staat nu een klein maatje in de lijst. De hoogteplaats plaats die hij tot nu toe heeft gehad is plek 9. Is dus één plaatsje gezakt ten opzichte van vorige week. Wij gaan door en dus nu naar de nummer 10 van deze week. Dat is het 2000 Freaks Come Out. Kevin en Jack. Fisher. Daarna gaan we uiteraard gewoon weer rustig verder met de Heurbreakdown en alle andere platen die we voor jullie klaar hebben staan. Uh, ik heb in de tussentijd misschien nog even leuk om even erbij te pakken, want we hadden het net even uh, over nog wat nieuwtjes. Ik heb onder andere nog een stukje van Mariah Carey voor jullie klaar staan. Uh, Dio, de, uh, in ieder geval die uh, bijvoorbeeld het nummer in uh, nummer doen, Dom Lop en Famous, maar ook bijvoorbeeld Tijdmachine. Ja, die is dus door middel van inbraak. Muziek kwijtgeraakt. Nou, wat dat precies allemaal gaat inhouden en wat er achter zit, ga ik jullie uiteraard zo vertellen. Maar we gaan eens naar de nummer 10 toe: 2000 freaks, Come out. Die handen, die handen in de lucht. Cigarettes in your Fendi coat Even though you don't even smoke I was changing your access codes Yeah, I can tell you no one knew Yeah, you've been acting so conspicuous You flip it on me, say I think too much You moving differently Five seconds of summer and the change markers meant who do you love? We zitten natuurlijk nu in de top 10 en de laatste momenten van de Euro Breakdown. Ik heb uh, in de tussentijd nog wat nieuws voor jullie klaarstaan. Want ik had het net natuurlijk over een nogal ja, schokkend feit: uh, dat er uh, dus muziek gestolen is. En daar dus ook uh, ja, nieuwe muziek die misschien niet kan worden uitgebracht. En dan heb ik het over de artiest Dio. Uh, dus de, uh, ja, we gaan het maar gelijk eens even uitleggen. Uh, Dio, die momenteel aan zijn derde album werkt, is een groot deel van zijn nieuwe muziek dus al kwijt. Uh, de nummers stonden op een laptop die woensdag is ontvreemd uit de auto van de rapper, uh, de laptop zojuist gestolen uit de auto. ...auto in een parkeergarage bij de Arena, schrijft Dio. echte naam is Diorno Di Diliano Braaf op Instagram. En al mijn nieuwe muziek staat erop en mijn album was bijna af. Superdom, maar het is, ja, maar heb nauwelijks backups. De rapper bekend van hits als Tijdmachine vraagt of zijn volgers misschien weten... ...waar zijn laptop zich nu bevindt en looft een waardige beloning voor de gouden tip uit. Nou, de gouden tip zou vanuit mij uit zijn. De camerabeelden checken van uh, Arena. Ja, ik neem aan dat er toch wel iets van camera staat. Dat is zuur hoor. Zeker, een heel album wat gewoon uh, ge ontvreemd is. Dan uh, door naar Mariah Carey. Mariah Carey die ontvangt de oeuvreprijs tijdens de Billboard Music Awards. Uh, Mariah Carey mag uh, tijdens de uitreiking van de Billboard Music Awards... de zogeheten Iconic Award in ontvangst nemen. De Amerikaanse zangeres wordt in het zonnetje gezet vanwege haar lange carrière. En uh, Mariah Carey is een, een echt icoon natuurlijk. Sinds haar debuut in uh, 1990 breekt ze record na record. En in de drie decennia die daarna volgden... Uh, wisten dus de hitlijsten echt te domineren... Uh, ja, en dat valt dus ook terug te vinden op de website van Billboard. Uh, Carrie zal uh, de award in ontvangst nemen... tijdens de uitreiking van de Billboard Music Awards op 1 mei. Uh, de zangeres staat ook geboekt voor uh, een optreden. Ze zal naar verwachting een medley van haar grootste hits ten horen brengen. En uh, Carrie is vooral bekend uh, van hits als Hero, Without You... en ja, de kerstklassieker All I Want For Christmas Is You. Maar kijk daar wel mee uit. Want ik heb haar All I Want For Christmas horen zingen een paar jaar... Geleden. En dat was gewoon... Nou, dat was, dat, dat was gewoon... Bummer. Ja, dat was echt slecht. Dat was echt slecht. Het was gewoon... Ze, ze haalden de noten niet meer en het was echt, echt jammer. Maar ja, dat was echt gewoon... Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat ze zo is weggelopen. I'm sorry. Nou, dat mag hopelijk worden ook... Dus dat in ieder geval. Dat voor Mariah Carey hebben we in ieder geval in het verschiet. Uh, dan uh, de laatste. Voor, uh, ja, uh, in ieder geval voor vandaag. Um, Halsey waar we het net even kort even over hebben gehad. Die ook bekend is met de plaat Bad at Love. Uh, Halsey is een hele tijd dakloos geweest in New York. En ook tijdens deze periode uh, ja, overwoog dus de zangeres om de prostitutie in te gaan. En dat vertelt de zangeres tijdens een toespraak bij een benefiet evenement tegen dakloosheid onder jongeren. Uh, voordat Halsey een bekend zangeres was leefde zij op straat in New York. En tijdens het evenement uh, Ending Youth. Homelessness, een uh, benefit for my friend's place, sprak ze dus publiekelijk over deze ervaring. Um, en ja, daar verder op in te gaan uh, terwijl mijn vrienden dus spullen aan het kopen waren voor hun studentenkamers over, overwogen om seks met vreemden te hebben zodat mijn volgende, zodat ik mijn volgende maaltijd kon betalen verteld Helsie. Uh, ook zegt de zangeres dat iedereen dakloos kan worden het gebeurde mij niet omdat ik iets fout heb gedaan maar omdat er iets mis met me is uh, het komt ook niet doordat mijn ouders niet genoeg van me hebben gehouden ik beland door ongelukkige omstandigheden op straat um, en toen Helsie een gesprek had bij de platenmaatschappij over een demo met haar muziek gebeurde er iets wat de zangeres nooit zal vergeten ze had een tas bij zich uh, daar zegt ze, ik had een tas bij me en een werknemer vroeg me wat erin zat. En ik keek hem aan en zei, ja, die tas is mijn huis. Wauw, dat is wel, uh, wel pittig uh, als je dakloos bent. Ik moet heel ik, zeg, ik ben blij dat ik het niet ben. En ik, ik mag ook echt, ik, ik mag ik, nou, niet, mag ik moet afkloppen. ongelukkig hout straks, ik ben een beetje bijgelovig. Maar ik hoop dat ik het nooit zal worden. Erg genoeg. Maar ze heeft het in ieder geval gered, ze is er doorheen gekomen. Wij nou, gaan in de tussentijd gaan wij door uh, naar een uh, ja, welbekend, uh, welbekende artiest hier... Uh, in de Euro Breakdown. En dat is uh, Khalid met, uh, met samen weer met Disclosure. En die hebben de plaat Talk uitgebracht. Daar gaan we nu naar luisteren. We komen straks natuurlijk weer bij jullie terug aan het einde van dit uur. Om natuurlijk ook de nummer 1 te onthullen. Tot straks.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 I'll be up then oh. Giant, samen natuurlijk ook met Kelvin Harris, worden jullie hier net bij de Euro Breakdown. Dames en heren, ik moet jullie wel aankondigen, het is bijna tijd. Het is bijna tijd, we gaan het programma bijna afsluiten. Maar we gaan natuurlijk uiteraard nog de nummer 10 tot en met 1 aan jullie onthullen. Want we moeten natuurlijk afsluiten met die klapper, hè? die nummer 1 die al gewoon weer tijden bovenaan moet staan. Of misschien is het wel een nieuwe, je weet het niet. Hey, even nog leuk, even tussendoor, misschien dat jullie dat nog niet weten. Maar de Euro Breakdown wordt tegenwoordig herhaald en die wordt herhaald op woensdag. Op woensdagmiddag van 2 uur tot 4 uur smiddags. Wel even leuk. Heb je hem dus na nou zaterdag een keer gemist, kun je hem woensdag altijd terug luisteren. Dus helemaal top, hey, jongens, ik denk dat het maar eens even tijd wordt dat we naar de nummer 1 toe gaan van deze week bij de breakdown. Zo vrolijk als we hier stonden, gaan we nu vertellen en onthullen op nummer 10. 2000 Freaks Come Out, Kevin Fisher, Jack Back. Ze staat nu vier weken in de lijst. De hoogste plaats die hij tot nu toe heeft gehaald is positie 9. Who Do You Love, The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer... staat nu negen weken in de lijst. De hoogste notering die hij tot nu toe heeft gehad is plek 3. En er staat vorige week, er stond hij op plek 6. Drie plaatsen gezakt dus. Speechless, Robin Schultz, Irika Sirola staat nu twintig weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 5. En heeft ook tegelijkertijd die hoogste plek gehad, dus plek 5. One Thing, Mr. Belt, Weasel and Jack... Jack Wins staat één week in de lijst. Is vorige week binnengekomen op plek 16. En dat was destijds toen de hoogste rotering. Maar staat dus nu op plek 7. En op uh, plek 6 hebben we Talk, Kelly en Disclosure hebben we staan. Er staat nu zes weken in de lijst. Stond vorige week op plek 8. En heeft op zijn hoogst op plek 4 gestaan. Happier Marshmallow, natuurlijk de doodgeverfde. Doodgeverfde nummer 1 geweest in een aantal weken. 33 weken staat hij nu in de lijst. En stond vorige week op plek 4. Nu op plek 5. En heeft hij natuurlijk heel lang onder mij in gestaan. Op plek 4, Giant Kelvin Harris. Ook zo'n plaat die op 1 heeft gestaan. Staat nu op plek 4. En staat hij 13 weken in de lijst gestaan. En vorige week stond hij op plek 3. On my way! Alan Walker, 3 weken in de lijst. Staat op plaats 3. Stond vorige week op plek 7. En plaats 3 is tegelijkertijd ook de hoogste notering die hij tot nu toe heeft gehad. Here we With Me, Marshmallow je Shavress staat nu op plek 2. Stond vorige week ook op plek 2 en staat nu 5 weken in de lijst. En blijft daar dus wel redelijk vast staan. Ik ben benieuwd of we hem volgende week op nummer 1 zien staan... Maar dat hoor je natuurlijk straks. In ieder geval dat hoor je natuurlijk volgende week. Wij gaan in de tussentijd gaan wij door naar de, ja, de winnaar. En in, in ieder geval terecht de nummer 1 van, uh, van deze week. En ook natuurlijk ook van vorige week. Dat is Mabel Don't Call Me Up. Volgende week zijn Vanity en Patrick zijn er weer bij. Dus dan gaan we er weer vol tegenaan. Met onder andere Je Moet Het Maar Weten en meer tips. Maar we gaan nu afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot volgende week. Mabel when Don't I'm Call I'm Me Up.